Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De politie reageert vandaag alleen nog op spoedgevallen. Dat betekent dat er geen agenten komen als mensen bijvoorbeeld bellen... over geluidsoverlast of over een ongeluk met alleen blikschade. De politie voert actie voor een betere CAO. Minister van de Steur kwam vorige maand met een voorstel... maar dat werd door de politievakbonden afgewezen. De financiële topman van Delta Lloyd, Emile Rozen, stapt op. Ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt terug... Toezichthouder de Nederlandse Bank had eerder het vertrek van Rozen geëist en legde een boete van bijna 23 miljoen euro op. Volgens de toezichthouder had Delta Lloyd beslissingen genomen op basis van vertrouwelijke informatie van het toezichthouder. Het bedrijf ging in beroep, maar de rechter stelde afgelopen vrijdag dat de opgelegde boete terecht is. Delta Lloyd denkt dat het nu in het belang van het bedrijf is en van al haar belanghebbenden om deze zaak zo snel mogelijk te sluiten.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 Dat komt vooral door de afbouw van de activiteiten in Groot-Brittannië. De omzet bleef wel gelijk. Kostenbesparingen en lagere pensioenkosten konden het verlies bij PostNL niet helemaal goed maken. De gewone brievenpost daalt al heel lang door digitalisering en elektronische post. Vorige maand voerden zelfstandige pakjesbezorger van PostNL nog actie, maar volgens PostNL hebben die acties niet al te veel geld gekost. Het weer volop zon vandaag en warm, maximaal 32 graden.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zon. Zandvoort. Zomer jij en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. Uur 2 van wordt op zaterdag bij CFM met deze single uit de jaren 80 alweer. We Spargo en One Night Affair. Het is 7 over 3, Inderdaad, uur 2 een beetje in het teken van het strand, hè? gewoon uh, lekkere strandmuziek. Want CFM is de leukste strandradio van 2015. En vandaag trouwens op Strand, op het Jan, heel veel strandactiviteiten.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 Maar uh, ik ben benieuwd, uh, dus uh, na de volgende plaat gaan we live schakelen met Amsterdam. Kijken of we binnen kunnen krijgen met onze verslaggever. Maria tijdens de the Gay Pride Channel Parade. Oké, okay, dat in uur twee. Dat in uur twee. En we gaan lekker naar het strand. Ja. Hier is Tiespun in Sex on the Beach. Me come like El Capone when me sing. I wanna have sex on the beach. Dig out them, woo, oh, Them I like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them. Ee. Girl, I wanna hear you sing. Oh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 Ja, in Amsterdam hebben ze daar geen strand voor nodig. Ja, oh. daar, wordt, ja, daar worden, daar worden, de, daar worden de, deze dagen meer gemaakt ja, dan... dan uh, waarschijnlijk wel. Nou, laten we eens even live schakelen naar uh, Amsterdam. Maar ja, goedemiddag. Ja, hallo daar. Hallo, live vanuit Amsterdam. Ik uh, op de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 Uh, nou, we hebben op Stelten voorbij gekomen, uh, we hebben, ja, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. uh, wat dat betreft ben ik daar niet goed in hoor, in name. <door> maar, uh. <door> Misschien komt het door de drank, ik weet het niet. <door> nou, maar bubbels, dat is hartstikke leuk. Uh, lekker aan de champagne. Ja, champagne. Ja, ja, ja. Te veel champagne denk ik al. <tot <Pencies>: <door> Helemaal goed. Nou, uh, van hier vanuit het weer in Amsterdam...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 Hoezo ja. weet ik dat? Ja. Wat weet jij ervan? Wat uh, weet jij ervan? Ja. <laughs> hey. hey, geef, geef die mannen van ons even een dikke knuffel. En uh, bedankt voor het verslag en nog heel, heel veel plezier. Ja, dankjewel jongens en uh, jullie nog een hele goede uitzending en uh, we spreken elkaar. Doen we! Marja Goeie van yes. der weer. live vanaf de Cape Reads in Amsterdam. Wat een bye. feest daar Mark, ja. Bye. Nou, bye bye! bye. Feest mij even lekker door hoor. <laughs> Gaan we ook doen in de studio van CWM. There's no need to feel down, I said, young man. yourself off the ground, I said, young man. Cause you're in a So you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 de plaat uit de Homo 100, hè, vanwege de Cape Rates in Amsterdam, YMCA. Zo is het wel weer genoeg, hoor. Ik I wanna dance by water in the Mexican sky Drink some margaritas by me of blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me?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 La plus belle Française, André Boon, Hoge and I. Wee niet wat ik zeggen moet. Ik bonjour, mon amour, Mademoiselle, tu es très belle, and je suis né dans oh. Je parlais un petit peu français, and ik zeg. Ik zag eens lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zij de mijne, zijn. Ze leken mix van dood, Cecilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je suis Nederlanders. Oh, je parle un petit peu Franse. En ik zei. Even naar het zuiden, naar Parijs. Tezamen met die hitsingle van inderdaad Kenny B en Parijs. Nou, vijf minuten voor half vier geworden. Goedemiddag en welkom bij CFM Stanford's En hier is Finder van Nintos.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 Uh, is op woensdagen het museum vanaf 11 uur geopend... en dan kunt u daar het verhaal achter het strandtentje nog door uh, meeleven... onder deskundige begeleiding van Michiel Drommel. Een andere expositie in het Zandvoortsmuseum... die is nog tot 16 augustus te bezichtigen... de tentoonstelling Het Zandvoortse Strand. Het Zandvoortse Strand vertelt het fascinerende verhaal... van het strandleven van Zandvoort aan zee door de jaren heen.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 Uh, vorige week uh, was hij uh, uh, afgelast, het Ayuma Summer Festival... maar op 1 augustus is het weer zover. Dan uh, vandaag dus presenteert Ayuma haar festival... op het Zuidstrand van Zandvoort. Ayuma Summer Festival. En uh, dat begint allemaal vanmorgen. is vanmorgen om half elf begonnen en duurt tot 10 uur. En dan maar hopen dat de bassen niet te zwaar zullen zijn voor de oren. Dat allemaal in Ayuma. Vandaag tot, nog tot 10 uur op het Zuidstrand nummertje 2.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 Vanaf 4 uur gaat Willem Bruist los onder het motto Soul aan Zee. De lekkerste Soul en Motown live bij uh, aan Zee, strandclub nummer 12. Goeie muziek, prachtig uitzicht, fijn gezelschap, hapje drankje... alle ingrediënten voor een bruisende soul, uh, middag en avond aan zee. Dat, dat allemaal dus uh, nogmaals het strandclub nummer 12. Dat gaat om 4 uur los en uh, zal gepresenteerd uh, worden... door onze collega Willem Bruist.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 It right Mis, Ja, dat, was een dat is een geweldige. De suicide is painless. Maar ja, daar word ik niet echt vrolijk van natuurlijk. Nou, als je nee, nee, die, nee, nee, die, nee, die nee, film nee. ziet, ja, maar hier word ik wel vrolijk van. Dus even één plaatje nog om weer een beetje vrolijk te worden, toch? Doen we. Hier is Don't worry, Be Happy, Bobby McFerrin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 Ook in Australië wordt op dit moment ja, meegekeken. Top, naar ons. Helemaal goed. Henk, goedemiddag. Goedemiddag, Henk. Ja, hier is middag, hier is middag. Of, of moeten we, Ja, goedemorgen, moeten we zeggen. Goedemorgen wel. of goedenavond? Uh, het is. Uh, good evening. Good evening. <laughs> good okay. evening. Op, op livenl -live kan je live meekijken in de studio van CFM. Yo de Bobby McFerrin. in don't worry, be happy. ga ah, gewoon happy wezen, man. Hé, gewoon man. Ja, yeah, zo is maar net. Gaan we doen, man.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 Uh, hij heeft zoveel reacties gekregen naar aanleiding van die nachtuitzending dat hij uh, aanstaande donderdag tussen 6 en 8 uur de beste zinderende zomerhits uh, voor ons live gaat herhalen. Dus...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 Die pit staat, staat je goed hoor. Ja? Die ja. past niet iedereen, hoor. Nee, nou, jouw wel, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja is toch uh, waanzinnig. Ja. Terwijl Marja in Amsterdam bij de gate pride is... zit haar broer in Australië wel te luisteren. Dat te kijken. En te luisteren natuurlijk naar Marja. Ja. Henk, <tieden> nogmaals, goeiemorgen. Of goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Wat was het ook weer. We weten niet, het niet. Het is in ieder geval te warm daar. Ja, zo is het. We gaan op het nieuws en weer van 4 uur met Carol Marotts.